Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zo. Ben ik te horen? Even testen hoor, of het allemaal werkt. Aloo. Even kijken, ben ik te horen? Ah, mooi. Nou, dames en heren, welkom bij mijn eerste uitzending op Ridder Radio. Avondgekte. En uh, ik zou zeggen welkom, luisteraars, op de chat. En uh, mensen die niet op de chat zitten, ook welkom natuurlijk. En uh, ik zal even zeggen wat het programma zo'n beetje inhoudt, uh, je kan mij onder andere bellen via Skype. Uh, dat kan uh, mensen die mij al op Skype hebben, die... Uh, die kunnen mij dus al bellen, maar mensen die mij nog niet op Skype hebben, die kunnen mij toevoegen op de volgende naam. En dat is Marcus met de C, punt Grimaldi 1. Ik zal het even herhalen. Dat is Marcus met de C, punt Grimaldi 1. Oké, okay, nou dan, uh, ik zou zeggen, voeg me gerust toe en dan kunnen we even lekker uh, babbelen. Nou, voor de rest uh, draai ik af en toe een lekker uh, royalty-free muziekje. Dus een uh, rechtenvrij muziekje. Muziek waar geen copyright op zit. Dus uh, ik heb aardig wat verzameld. En uh, nou, uh, voor de rest is het uh, een en al verrassing. We zullen het uh, zien. In ieder geval welkom. En uh, ik zou zeggen, voeg me gerust toe op Skype. Yeah. Nou, om te beginnen. Even kijken. Uh, zal ik eens even kijken ik begin met een muziekje van The Strangers met het nummer Stereotypical hier komt ie je bent nog niet in de uitzending hoor. Ik ben nog even muziekje aan het afspelen. Ja, nee, Willem is niet in de uitzending. Oh, oké, okay, oké. Okay. Vertel. Ja, ik wil me even voorstellen aan, uh, aan Willem. Aan Willem? Ja, voorstellen. Uh, ja, Willem is nu niet aanwezig hè. Oké, okay. oké. Okay. Uh, Willem zendt altijd elke maandagavond uit tussen 11 en 12 uur s'nachts. Oh ja. 11 uh, uur s'avonds en... Uh, uh, sorry, tussen 11 uur s'avonds en 1 uur s'nachts. Elke maandagavond. Ja, ik zal het onthouden. Dus dan uh, zou je hem dan eventueel kunnen skype en anders via de voice chat. Ja, is goed joh. Ja, ik ben uh, ik heb een paar maanden geleden leren kennen. En uh, ja, wel leuk contact en zo. Uh. Ah, oké. Okay, nou, mooi. Hé, hey, maar dan ga ik weer even verder met uh, de uitzending zo. Ja, is goed jongen. En uh, luister hè. Dankjewel. Ciao. Ciao. Dat waren de Strangers met Stereotypical. Zo, ik heb even het volume ietsje teruggedraaid van de muziek. Ik hoop dat het nu wat beter is, dat hij niet te hard klinkt. En uh, ik werd net even gebeld door Bob. En uh, die uh, vroeg, vroeg zich af hoe het met Willem ging. En uh, nou, Willem is nu niet aanwezig, maar die zendt iedere maandagavond dus uit tussen 11 uur s avonds en 1 uur uh, s'nachts. En uh, ik had Willem nog even aan de telefoon. En die is een beetje grieperig. Dus ik wens hem heel veel beterschap. Als je luistert Willem, heel veel beterschap. Zo. Nou, uh, ik zou zeggen uh, als mensen willen bellen via Skype dan kan dat. Ik uh, denk dat ik zo direct uh, de heer Posse even ga bellen. Want uh, ik ben wel benieuwd hoe het met hem gaat. Uh, maar eerst krijgen we nog even iets anders. Hier komt het eerste item van vandaag. Zo, so, en nu ga ik een filmrecensie voorlezen van de film The Hobbit, An Unexpected Journey. Peter Jackson had op het hoogtepunt kunnen stoppen, in 2003 dus. Het jaar waarin hij met The Lord of the Rings, The Return of the King, een daverend sluitstuk presenteerde van een toch al ongekende trilogie maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus toen beoogd Hobbit regisseur Guillermo del Toro in 2010 de handdoek in de ring gooide, omdat de film eindeloos in pre-productie bleef hangen, kroop hij zelf toch weer achter het stuur. Eerst het goede nieuws. Jackson bouwde voor een unexpected journey wederom een visueel overdonderende wereld op. Met fantastische landschapsbeelden en verbluffend mooi tot leven gewekte wezens. Tenminste wel in de ouderwetse 24 frames per seconde versie die de pers te zien kreeg. Hoe de film eruit ziet met de veelbesproken 48 frames per seconde is vanaf vandaag te zien in een twintigtal bioscopen. Bilbo Baggins, Martin Freeman, is deze keer de centrale figuur. Een hobbit die zeer gesteld is op zijn comfortabele levensje in de Shire. Dus als op een dag tovenaar Gandalf Ian McKellen... vraagt of hij zin heeft in een avontuur... slaat hij beleefd af. Ook de dertien uitbundige dwergen die daarna op bezoek komen... kunnen hem niet op andere gedachten brengen. Na hun vertrek... Vindt Bilbo zijn huisje echter toch wat stil en besluit hij alsnog om zijn nieuwe vrienden te helpen bij de herovering van hun land, waaruit ze jaren geleden door een draak werden verjaagd. Dit alles is de opmaat voor een tocht zoals we die goed kennen uit de Lord of the Rings. Door valleien en overbergen, waar orks en trollen leven, reist een wonderlijk gezelschap dat elkaar tot de laatste snik verdedigt, maar dat ook af en toe elkaar in conflict komt, met elkaar in conflict komt. De toon is daarbij lichter dan we gewend zijn. De Hobbit, door Tolkien geschreven voordat hij aan Lord of the Rings begon, was nu eenmaal meer op kinderen gericht. Er is echter ook slecht nieuws. De film duurt langer dan het verhaal rechtvaardigt. Jackson was natuurlijk nooit iemand van lange halen snel thuis. Maar bij The Lord of the Rings was de lange speeltijd logischer dan nu. Ter vergelijking, in de eerste trilogie had Jackson te maken met bronmateriaal van ongeveer 1300 pagina's, terwijl The Hobbit er 250 telt. Toch duren de films, ook The Hobbit zal uit drie delen bestaan, allemaal ongeveer even lang en dat wringt. Je voelt dat Jackson sommige scènes te lang heeft uitgesmeerd waardoor de verveling ontstaat. Gelukkig levert de regisseur een finale die de zwakke momenten doet vergeten. Met Martin Freeman heeft de film bovendien een hobbit om van te houden. Hij is grappig en aandoenlijk. En mist het zeurderige dat Frodo vaak zo irritant maakte. De hobbit is daarmee niet... Het meesterstuk geworden waarop de fans hoopten. De film is echter onderhoudend genoeg en maakt ondanks de zwakke punten nieuwsgierig naar de volgende delen. Vooral omdat de stroperige introductie dan achter de rug is en de actie echt kan gaan losbarsten. Dit was de review van The Hobbit, An Unexpected Journey. Ja, en dan uh, gaan we nu weer over naar iets anders. We gaan even kijken of we de heer Posse te pakken krijgen. Nou, gaan we even de heer Posse bellen. Kijken of hij zin heeft om op te nemen. Even kijken. Ja. Zo, want het is natuurlijk altijd leuk om even een beller in de uitzending te hebben. Kijken wat zo iemand nog kan toevoegen aan uh, dit fantastische, deze fantastische avond. Oh, jee. De heer Posse heeft geen zin om op te nemen, denk ik. Nou, dat maakt niet uit. Misschien, misschien dat uh, Herman zin heeft om op te nemen. Even kijken. 1, 2. De heer Herman uit de andere kant van de wereld. Allemaal vanuit Nieuw-Zeeland. Even kijken of Herman er is. Misschien is je wel aan de koffie. Het is natuurlijk 8 uur in de ochtend in uh, Nieuw-Zeeland. Even kijken. Ja, ja. Hallo. Ja. Goedenavond, Marcus. Goedenavond, uh, Herman. Uh, u bent uh, live in de uitzending bij mijn eerste programma op Ridder Radio. Uh, huh? Dat wist ik niet. Ik wist niet dat je vandaag al uh, begon. Ja, ik ben, ik ben nu net uh, begonnen. En uh, ja, het programma heet Avondgekte. Wat vind je ervan? Uh, wat is de naam? Avond... Avondgekte. Oké. Okay. Dat, dat is een redelijk goede naam voor het programma zo rondom die tijd. In Nederland tenminste. Ja, ja, zeker, zeker. Dat, dat is zo. Uh, ik bedoel... Het is natuurlijk uh, van acht tot negen, ja, ik vond het wel een mooie tijd. En uh, ja. het, het, is, het is net niet het begin van de avond, het is een beetje het midden van de avond, hè? ja. En wat zou het allemaal worden? Is het een uh, general uh, soort of uh, programma? Of uh, leg je je neer op uh, politiek, of muziek, of entertainment, of... Uh, nou, weetjes. het is, het is, het is uh, van alles. Het is met bellers, het is met muziek, maar het is ook met, uh, ja, met allerlei weetjes en uh, dingetjes en zo. Dus het, het kan van alles, niks is gek, hè? En dus dan heb je nu ook een overzeese medewerker. Ja, dat vind ik fantastisch. Uh, maar vertel eens, uh, Herman, uh, nog de beste wensen in ieder, ieder geval, hè, voor 2013. Oh, ja, ja jij ook, zeg. Yeah. Ja, he, he, he, heeft, heeft, heeft u nog ja, een... Nog, nog een beetje een leuke, leuke oude jaarwisseling gehad? Nee, wij doen dat altijd heel erg kalm aan hier. Als je zo op onze leeftijd zit, dan ga, zit je samen zo. En uh, een, een leuk stukje muziek op de radio misschien. Of televisie gewoonlijk is een oud wat niet zo heel erg uh, goed. En uh, ja, een flesje champagne hebben we geopend. En uh, Alkander, Ruijen en groei in 2013 gewenst. En uh, bij de tijd dat het 11 uh, uur was, waren we wel vast in slaap. Ah, kijk, nou, dat is op zich wel een mooie tijd, toch? Ja, het is... Ja, wel... Het uh, vuurwerk hoorden we hier niet. Het enige vuurwerk wat dat werd afgestoken was dan van de Sky Tower een hele grote toren die zo bij eh, een casino is gebouwd in de midden van de stad. En iedere keer als er iets bijzonders aan de hand is, en in dit geval was het dan oud tot nieuw, wordt er dan voor zo'n eh, duizenden aan vuurwerk van zo'n hoge toren afges afgeschoten. Oké, okay, dat, dat zal er wel heel mooi uitzien, spectaculair. Ja, ja het, was, het was een mooi gezicht, zeg maar. Dus uh, dat... Uh, ja, maar er waren genoeg mensen op straat, zo, met al dat jong grut, zou mijn moeder zeggen. Ja. <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, het was hier in, uh, in Purmerend uh, ook goed te zien, de, het vuurwerk. Ja. En uh, ja, ik, ik, ging, ik liep even naar boven en dan kon je het zo goed vanuit het raam zien. Het was natuurlijk wel een beetje bewolkt, dus, uh, uh, maar, maar desondanks was het goed te zien. En een heleboel was er afgestoken dit jaar. Ja, toch wel. Ja, bij jullie mag dat, hè, op bepaalde dagen? Nou, je mag op oudjaarsdag vanaf 10 uur in de ochtend uh, mag je vuurwerk afsteken. Fantastisch. En dat mag dan, uh, ja, dat mag dan tot 2 uur in de nacht. Dat is niet fantastisch. Uh, nee, want daarna, daarna moet het echt ophouden, geloof ik. Dat is de, de wet, hè? Ja, ja dat is zo. Uh, okay. Nee... eh. Uh... Hier er zijn bepaalde dagen in het jaar waar uh, dan vuurwerk wel wordt verkocht. Maar daarna bijvoorbeeld uh, helemaal geen vuurwerk in de winkels gezien in de laatste paar weken. Dus uh, nee. het vuurwerk, de paar knallen die je zo in de buurt hoort, dat was dan misschien maar wel wat ze overhielden van de laatste keer. Ja, precies. Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk altijd van die jongeren die je nog wel afsteken na, na twee uh, of de dagen daarna. En uh, nou, op zich valt dat wel mee. Maar uh, ze hadden hele harde knallen dit jaar. hè? Ja, dat heb ik wel gehoord van, uh, van mijn broer. Ja, en uh, die, heet, uh, die noemen ze de, de Big Boys. Oh, de big, yeah. big Boys. De mm -hmm. Big Boys. En uh, ja, die hebben de kracht van een handgranaat. Oh, is ook oh gezellig. <laughs> Als ze zo'n paar in de straat worden afgeschoten Ja, nou, ik, ik had dat laatst Dus uh, om zeven om, om uur in de ochtend Dat, dat ik ze hoorde Ik, ik, ik schrok er van wakker Ja Ik uh... Nee, dat is niet gezellig hè? Nee, dat niet Maar ja, kijk het, als dat, Zolang dat het niet elke nacht is <laughs> Ja, zo is het Oké, okay, maak eens. Oh. Het was even leuk even bij je, bij je, op, op, je bevrouw te wezen. Ik zal dadelijk even naar Ridderen gaan en kijken of je er dan ook bent. Je, je het gaat, het, het gaat tot 9 uur, zei je? Uh, ja, ik ben er tot, uh, tot 9 uur en dan uh, nemen Els en Siobian het weer over van mij als het goed is. Oké, okay, ja, ik had eigenlijk ook een programma moeten doen, maar uh, ik, uh, ik heb vakantie genomen. Dus over een, en over een week of twee of twee weken ben ik er, ben ik er weer met uh, Daan, die komt dan ook op van vakantie. Ja. En uh, op de zaterdag dan, uh, ja, dan draaien we weer plaatjes. Ja, te gek, dan uh, krijgen we weer Swing en Sway. Ja, ik heb, ik heb twee juweeltjes gekocht en, en ik was in de, in de, ik was in de, uh, in de winkel. Dat ik nog wel eens een keer kopen en ik had mijn eigen belofte gemaakt. Nou, uh, Herman, je gaat helemaal geen plaatjes kopen deze keer. Eh? En uh, je hebt het toch genoeg. En uh, maar ja, toen zag ik die twee, uh, die twee plaatjes zag ik liggen. Ja. Yeah. En uh, dat dat was, was blues. Twee blues, blues plaatjes. ene van Memphis en and die andere die kwam van, van Detroit. Dat zijn twee, over blues die uh, ja, vooral in de 20 en 30 jaren werden gespeeld daar. Dus uh, dat zijn twee plaatjes die ik zo oppikte. En uh, voor een goede prijsje. Het was een, een, als je hier een goede CDje kunt kopen voor 7 dollar, dan is het uh, heus wel goedkoop. Is dat uh, rhythm and blues? Nee, gewoon straight out blues. Ah, oké, okay, dus dat is echt. Uh, en van welke jaren is dat zo'n beetje? Ja, ja dus, de namen dat zijn nu van, van uh, bluesing en zo, die nu toch al een paar jaar dood zijn, maar uh, waarvan de opname stof uh, op deze plaatjes zijn vastgelegd. Dus die zal ik in, in mijn komende programma's ook wel draaien. Ja, nee, dat is uh, hartstikke leuk, uh, Herman, en uh, we gaan zeker luisteren natuurlijk. En is dat, uh, is, is dat van, de, van de jaren 30, 40, 50? Mm, ik klopt dat het, het uh, van het begin met. 20 en 30 jaar, maar ik geloof dat ongeveer de 30 met de opnames zijn van 30 en 40 geloof ik dat het is. Dus uh, er, is, er, is, er is een heel boekje bij geschreven, dus die ga ik nog eventjes doorlezen. Dus uh, Oké. Okay. En dat is echt uh, vintage, vintage. Yes. Oké. Okay. Dus dan zeg ik iedereen in Nederland wel uh, goeie avond, het beste, en uh, tot een volgende keer. Ja. Nou, ik heb veel succes. Ja, tot snel uh, Herman en hou doe, hè? Hou doe. Hou do. do. Nou, dat was Herman vanuit Nieuw-Zeeland. Wauw, helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Echt geweldig. Yeah. Nou, dan is het nu weer even tijd voor een uh, lekker muziekje. En uh, wat zullen we gaan doen? We doen, um, even kijken. Ja, waarom ook niet? Uh, hier komt Mike Andrews met Logical. Oké, okay, nu ga ik weer een, uh, een filmrecensie voorlezen. En ditmaal gaat het om de film Life of Pi. Ze zeiden dat het niet mogelijk was. Ang Lee deed het. Het intro van Ang Lee's nieuwe film zet gelijk de toon voor de film. Een lome luiaard, een gracieuze groep vogels en een kwiek aapje vormt het onderwerp van beelden die rechtstreeks uit een natuurdocumentaire vandaan lijken te komen. De Pracht van de Natuur weet Lee voor de rest van de film met dezelfde elegantie weer te geven. Bron is Jan Martels boek met dezelfde naam uit 2001. Het door velen als onverfilmbaar betitelde verhaal heeft zich inmiddels een weg richting het grote scherm gebaand... Het resultaat bewijst het ongelijk van de sceptici. Dierentuin. Life of Pi bevat een klassieke raamvertelling. In het heden komt een nieuwsgierige schrijver naar Pi Patel toe. Hij heeft te horen gekregen dat zijn levensverhaal bijzonder is en hoopt het vast te kunnen leggen in een roman. Vanaf hier vertelt Pi hoe hij in Canada terecht is gekomen. Het verhaal verplaatst zich vervolgens naar tientallen jaren eerder. De jonge Indiaanse hoofdpersoon van de film is vernoemd naar het Franse woord voor zwembad, piscine. Na vele pesterijen besloot hij de laatste vijf letters van zijn naam te verwijderen. Het enigmatische Pi bleef over. Al even ongewoon is zijn thuis, de dierentuin van zijn vader. Tussen alle beesten probeert hij als kind al religieuze voldoening te vinden. Met als gevolg dat hij op jonge leeftijd al christen, islamiet en hindoe is geweest. Zijn rationalistische vader keurt dit gedrag af en vindt dat hij met beide benen op de grond moet komen. Voor de ogen van zijn zoon legt hij het lot van een geit in de klauwen van een begaalse tijger. Het bloedpad dat volgt werpt de jonge Pie in een existentiële crisis. Zijn vertrouwen in de natuur is verloren. Journey of Pie Al snel volgt ook een crisis op financieel gebied. Het behouden van de dierentuin is niet meer haalbaar. Met zijn familie reist Pi op een Japans fregat richting Canada om daar een nieuw leven op te bouwen en de dieren te verkopen. Onderweg komt de boot in een storm terecht en Pi wordt gedwongen een reddingsboot in te springen. Het schip vergaat en in een hectische scène die het grafisch spektakel van de film inleidt, ziet Pi zijn familie verdwijnen in de duistere diepten. Hij is echter niet alleen in de boot... De Begaalse tijger, door een administratief fout tot Richard Parker gedoopt, blijkt zich onder het zeil verstopt te hebben. Wat volgt is een strijd van overleven voor de twee wezens. Beiden opgegroeid onder het regime van P's rationalistische vader. Mens en dier zullen het samen moeten rooien. De symboliek ligt er wellicht wat dik bovenop. Maar men laat de toeschouwer niet achter met een moralistisch einde. Life of Peace stelt vraag boven antwoord. Zee van kleuren. Eng Lee laat met Life of Peace zien een veelzijdig regisseur te zijn. De man die voornamelijk bekend staat om zijn martial arts film Crouching Tiger Hidden Dragon en western Brokeback Mountain weet de magisch-realistische Parabel op originele wijze tot leven te brengen. Hij wordt bijgestaan door cinematograaf Claudio Miranda, bekend van de eerste geheel digitaal vastgelegde film The Curious Case of Benjamin Button. De ervaring met digitale cinema blijkt in de vele bijzondere scènes van Life of Pi en Prey, van een nachtelijk tafereel waar duizenden kwallen door een blauwachtig licht zich in het water aftekenen tot het zinken van het machtige schip. Alles voelt als natuurlijk deel van het geheel. Vooral de animatie van Digitale Tijger imponeert. Hij gromt, zwemt en loopt op natuurlijke wijze waardoor gemakkelijk te vergeten is dat je staart naar enen en nullen. Ook het gebruik van de derde dimensie in Life of Pi is bewonderenswaardig. Doordat de camera weinig snelle of schokkende, schokkerige bewegingen maakt, blijft het effect vrijwel altijd intact. De kleurrijke flora en fauna komt hierdoor nog beter tot leven. Conclusie? Ang Lee's filmografie wordt in 2012 aangevuld met een bijzondere film. Enkele basale dingen... ...als de dialogen en het acteerwerk wringen. Maar de bijzondere visuele presentatie... ...weet het wonderlijke verhaal naar het scherm te vertalen. Eng Lee bewijst dat het boek wel degelijk te verfilmen was. En hoe? Dit was de filmreview van Life of Pi. Ja, inderdaad, erg interessant. Schijnt een hele mooie film te zijn... Ik ben sowieso nieuwsgierig naar beide films. The Hobbit en uh, and Life of Pi. Ik heb ze allebei uh, nog niet gezien. Maar ik ben uh, zeer benieuwd. En uh, nu gaan we verder met uh, een goede vriend van mij. En hij heet Huub. Huub, ik ga even bellen naar Huub. Hier komt hij. Even kijken. Want Huub gaat ons wat vertellen. Onder andere over uh, een strip die hij uh, maakt. Hallo? Hallo? Hallo? Ben je, te, ben je daar, uh, Huub? Ik kan je niet horen? Hallo? Ik denk dat je microfoon uitstaat, uh, Huub. Hallo? Hallo? Mm -hmm. Ah, kijk, kijk. Je bent, je bent nu te horen, ja. Je bent er weer. Ah, mooi, mooi. Ja, nee, ik dacht... Ik, ik, ik haal jou er even bij, uh, Huub. Yeah. Want, uh, ja. Want uh, we gaan even eventjes, uh, iets promoten. Even reclame maken voor iets waar jij mee bezig bent. Al een tijd, toch? Klopt. Nou ja, je, je mag er zelf over vertellen als je wilt. Ja, ja ik, uh, ik maak een strip. En het. Uh... Niet nou, je, je hebt de strip uh, Otto en Lotte, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja en uh, je hebt ook al uh, aardig, aardig wat strips uh, verkocht, ook, hè, geloof ik inmiddels. Ja, een stuk van 20, denk ik of zo, of misschien al meer, ik weet niet. Ja, en uh, je hebt zelfs een, uh, een, uh, een Facebook-pagina uh, aangemaakt. Dat klopt, ja. En het is, het is, een, het, het is een, een beetje een cynische strip. Dat is het absoluut, ja. Het, uh, het zit vol met uh, droge Engelse humor. Ja, ja alleen, alleen dan in het Nederlands vertaald, zeg maar. Het is gewoon een Nederlandse strip. Een, een Nederlands, precies. Maar met, met, de, met de droge hum, Britse humor. Ja, klopt, ja. En uh, het, het, in de strip worden vaak dingen ook letterlijk genomen, hè? Heel erg letterlijk, ja. En uh, nou ja, dat is misschien een beetje met een knipoog. Uh, ...naar uh, sommige mensen met een vorm van autisme... ...die uh, klopt. kunnen soms ook dingen letterlijk nemen. Heel erg letterlijk. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, hè, met autisme. Uh, op zich niet altijd, maar er uh, zijn, kenmensen ken mensen met autisme die dat wel doen, ja. Ja, ja die, die, die sommige dingen erg letterlijk nemen. Die denken ook echt dat het zo letterlijk bedoeld is. Die zijn er wel, ja. Ja. ...dat je bijvoorbeeld zegt van, uh, uh, noem een spreekwoord... Uh, een al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Ja. Een welbekend spreekwoord bijvoorbeeld. Maar een autist zou denken, oh, er zit een aap met een ring. <laughs> ja, dus ja, echt een daadwerkelijk een aap met een gouden ring of ring. Ja, precies, dat zou een autist denken... En ja, en dat zien ze dan ook echt voor, voor zich en dat is dus ook wat ze denken. Uh, Otto met name. Uh, Lotte is het vriendinnetje van Otto en die begrijpt hem niet, zeg maar. Oké, okay, dus het is eigenlijk... Uh, zou je het zo kunnen stellen dat Otto uh, een, een man of een jonge man is met een vorm van autisme en dat uh, Lotte... Ja, die neemt echt alles letterlijk en ja, Lotte is een beetje de aangever en Otto die kopt hem in, hè? Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ga in ieder geval even de link naar, naar de Facebookpagina van uh, Otto en Lotte... ...ga ik delen op de Ridder Radio chat. Oké. Okay. En, uh, ja, nou ja, ik, misschien zijn mensen geïnteresseerd. Het, het is een hele leuke strip. En heeft ook. Ja, zeker, zeker. Maar dat vind ik ook echt hoor, anders zou ik het niet zeggen. Dat weet ik, dat weet ik. En, uh, nee, sowieso, uh, de strip is ook in uh, enkele... Magazines dus verschenen, hè? Uh, onder andere in het engagement autisme. Uh, de Minerva Perskranten, dat is de Huis en Huiskranten van West-Brabant. En ik geloof ook nog in SDW nieuws dat die komt. Dat is het nieuwsblad van SDW. Oké, okay, oké. Okay. En SDW dat staat voor? Stichting der Gewoonvoorzieningen voor verstandelijke werk. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en, en dat is allemaal in Brabant, hè? Dat is allemaal met name in Brabant, uh, West-Brabant. Dus uh, in. In Roosendaal, Museum zo. Ja, ja, ja. Dus in Brabant dan, dan zal de strip Otto en Lotte wel redelijk bekend zijn, dan denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat de meesten hem wel kennen hier. Ja. Oké, okay, nee, dat is, dat is alleen maar leuk. En uh, ja, het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk een heel talent dat je dat zomaar zelf doet een, een strip. Uh, en ja. hoe, hoe, hoe ben je daar eigenlijk zo mee begonnen dan? Dat is wel heel lang geleden. praat je over dat ik iets van, ik denk, acht jaar was of zo. Maar ik heb eigenlijk altijd al getekend eigenlijk. Zolang ik me kan herinneren. Ja. Ligt dat er eigenlijk altijd al in. Alleen op mijn achtste jaar is het echt strips geworden. Ah, oké. Okay. Dus je, je, je, je tekende al zo'n beetje vanaf je achtste levensjaar? Zoiets, ja. En, en toen ben je het steeds verder gaan uh, ontwikkelen, zeg maar. Dat is wel echt gegroeid, ja. Dat, uh, deze jaren, 20 jaar, denk ik wel. Ja, ja, ja want je bent nu uh, 28, Pas, 20, hè? Vastbijten, vastbijten, tekenen, vast tekenen, tekenen. Ja, want het is natuurlijk continu. Uh, <coughs> met vallen en opstaan uh, yeah. kom je verder, hè, uiteindelijk. Dat is wel zo, ja. Ja, dat is wel zo. Maar het, uh, dat soort dingen leer je ook niet in één keer op. Nee, Nee, nee, nee. Dat heeft natuurlijk... Uh, nou ja, voor sommigen is dat uh, maandenlange uh, oefen, oefenen. Of sommige sommigen is dat jarenlang. Maar ik, ik denk altijd, zolang je iets wilt... Uh, ja, dan, dan ja. kan het. En dan, dan gaat het ook wel lukken. Ik bedoel, je moet, er gewoon, uh, je moet gewoon voor jezelf uh, zeggen van... Uh, het gaat lukken. Het gaat lukken. Of je moet eigenlijk zeggen... Het lukt. Het werkt al. Want, je moet het gewoon echt willen. Ik denk dat dat ja. het vracht is. Als je iets echt wilt, en, dan, en je blijft het volhouden daar in het wild dan gaat het eigenlijk vanzelf op een gegeven moment wel. Ja, ja, nee, dat, dat, dat is zo. Ik denk, kijk, sommige dingen moet je leren. Sommige dingen die, die heb je gewoon van nature hè? Ja, ja, dat wordt gezegd. Maar ik, uh, ja, ik, ik weet dat eigenlijk zelf niet zo goed eerlijk. Ja, nee, want, want... Ze check inderdaad van wel. Nou ja, kijk, ze zeggen ook dat, uh, dat, dat hoeft natuurlijk niet, dat is misschien een, uh, hoe zeg je dat, uh, dat is misschien uh, een, een, een, ja, een, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ze zeggen dat mensen met autisme over het algemeen altijd wel uh, een, een talent hebben waar ze in uitblinken. Denk jij dat het ook zo is? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Als, ik heb vaak, ik ben vanaf een kleine euk, ik zal het dus eerlijk zeggen, ik heb zelf autisme, een vorm van. En ik heb van kleine euk af aan, heb ik tussen de autisten en de verstandig beperkte rondgelopen. En ik denk wel inderdaad dat mensen met autisme altijd wel iets hebben waar ze echt extreem goed in zijn. Ja. Dat zie ik wel vaak terug. Ja, nee, dat, dat, ik denk dat, dat, dat ze dat vaak. vaak nou ja, dat, mensen hebben altijd wel talenten. Iedereen heeft, een ta heeft wel talenten. Ik bedoel, het is niet zo dat per se mensen met autisme uitblinken in bepaalde nee, nee, talenten. Maar je, ziet, je ziet het wel meer, zeg maar, dat bedoel ik. Ja, ja het, het is inderdaad, inderdaad waar we zeggen: iedereen heeft wel iets waar hij goed in is. Dat is inderdaad zo. Maar je ziet wel dat mensen met autisme, dat het echt vaak één ding is waar ze echt extreem in uitblinken. Ja. Nee, zeker. En, en, en, nou ja, in, in jouw geval is dat in ieder geval dat je, dat je een hele leuke strip uh, maakt. Dat doe ik met veel plezier. Dus. Ja, ja, veel plezier. En, maar, maar goed, je hebt er ook wel uh, talent voor natuurlijk. Ja, dat vind ik moeilijk. Uh, ja. ja, dat, dat, dat zeg dat je niet... Dat maakt je veel van mij om van mezelf te zeggen. <laughs> ja, dat zeg je niet zo makkelijk over jezelf natuurlijk. Dat, dat weet ik, ja. Nee, Hé, hey, maar uh, ja, je, je, als je nog even blijft hangen, dan, uh, dan praten wij even verder. Zet ik even een muziekje op voor de luisteraars. Dat is goed. Dan kunnen wij ondertussen gewoon uh, even, uh, ja, even verder babbelen. En uh, nou, dan ga ik nu even een muziekje opzetten. Hier komt de Classic Cluster met Norma en Etika. Ben je nog? Oh, kom ik Ja daar ben ik weer En uh, we gaan even verder met uh, het gesprek Wat ik net had met uh, Huub Ben je er nog Huub? Ja ik ben er nog Ah kijk ja uh, de, Er zijn wat mensen die zeggen Dat, uh, dat, uh, dat zij zelf ook trouwens he, Of dat uh, die, Chatten je naar mij toe Dat, uh, dat de luisteraars zijn via uh, Of de sprekers op Skype zijn wat zacht te horen uh, Ja dat klopt Ja ja, dus uh, we moeten nog even gaan, aan gaan werken om, uh, om het geluid van uh, degene die, uh, met wie ik uh, het gesprek voer op Skype. Dat diegene wat harder klinkt. Ik denk dat je dan uh, de volume van de input moet verhogen. Ja, want ik zat al te kijken. Ja, ik, ik zat al te kijken in, uh, in het programma van Skype zelf, bij uh, uh, geluidsinstellingen. Dan, dan moet je volgens mij uh, de input in, uh, in je opnameprogramma verhogen. Oh, de input. Oké. Okay. Ja. Ja. ze er een lijn ergens... ...waar de Skype binnenkomt, zeg maar. Moet in je programma zitten. Ja, precies. Want uh, ik, ben ik, ben, ik heb natuurlijk het programma waar ik mee opneem. En uh, de opnameregelingen... ...en uh, die staan op zich wel goed. Alleen uh, mijn muziek is wat aan de harde kant. Dus dat maar moet ik dat ook nog... goede muziek, dus dat is zo erg. <sleuken> nee, en ja, je kan de volumeknop er natuurlijk weer een beetje terugdraaien. Hè? Dus als iets als, als, als Ja, precies. En misschien moet je die van. Uh, ik weet niet of je iets van een telefoonlijn gebruikt voor Skype of zo. Uh, nee, nee, nee, gewoon uh, kabel. Een, uh, een regelaar. Zou je die iets omhoog moeten zetten? Uh, nee, want kijk, uh, de bij de volumeregeling. Uh, jij bent degene die jij. Uh, de, sorry hoor. Jij bent uh, degene ja, sorry, met wie. Ik doe ook amateur radio. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Maar uh, het hoeft ook niet professioneel te zijn, hè. Uh, toch? Nee, nee, nee. Zo bedoel ik het wel. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Kijk, dat is natuurlijk. Maar ik zit bij volumeregeling te kijken, bij Wave. En dat, dat ben jij. Jij bent Wave. Ik ben Wave. Ja, en die staat dus op maximaal. Dus je zou uh, oh, goed, okay. goed te horen moeten. Sorry? Staat er iets van een knopje Demper bij ofzo? Nee hoor, nee, nee, nee. Die, staat, uh, die staat gewoon uh, goed. Alleen, ik ga daar van de week even uh, aan werken. Dus, uh, komt helemaal oh, goed. oké. Okay, dan hou ik op mijn zeur. Nee hoor, je zeurt niet. Je zeurt niet. En, en uh, je mag alles zeggen op Ridder Radio. Niks is gek. En, nee. zeker, en zeker niet, uh, niet na tien, hè? Of na twaalf. Nee, dan helemaal niet. <laughs> alles is mogelijk. Nee, maar uh, ja, ik weet niet of je nog wat uh, kwijt wil over uh, Otto en Lotte. Otto en Lotte, ja. Wat moet ik erover kwijt? Uh, ik heb twee albums liggen. Dus, uh, je kunt ze bij shop.boekenband.com kopen. En uh, wil je zeker weten of het wat voor je is, check even de Facebookpagina. Ja, nou, ik kan even de, de website... Uh, kan ik, uh, uh, kan ik op, uh, op de chat zetten bij Red Radio. Uh, wat, is de, wat is de exacte naam van de, de online uh, webshop uh, shop dus shop .boekenbend met een t achteraan wacht punt, even, www.shop nee, geen www uh, oh dat niet oké, okay, uh, shop ja? .boekenbend boek Boekenbend, ja, ja. Ja, met een T. Oh, met een T aan het einde. Met een T achter. Ja. Boekenband, dus. Nee, Bent. Oh. Even letterlijk Bent. Oh, oké, okay, ja, sorry. Ja. Bent. Ja, B-E-N-T. Uh, zeg maar... shop, shop .com. .com Ja. ja en dan, moet je, en dan, dan kun je dat zo er gewoon op zetten en dan staat het onder het kopje strips. Ja ik, heb het, ja, ik had er toch www uh, voor moeten zetten, denk ik. Want hij, pakt hem niet als, hij zet hem niet als link neer op de chat. Heb je ook de HTTP ervoor gezet? Uh, nee. Oh, dat moet ik even doen. Dat kan me ook wel eens helpen. HTTPS, hè? Nee, dat is gewoon http volgens mij. HTTPS is beveiligde verbinding. HTTP, uh, uh, slash slash, dubbele punt? Dubbele punt, slash slash. Oh ja, ja. Ik doe dat eigenlijk... Ja, eigenlijk dat weet je wel, dat weet ik. Ja, ah, kijk. En dan ga ik hem even uittesten of hij, of hij werkt. Ja, uitgeverij bent Ja, hij, hij opent hem. En waar vind je hem dan ook alweer onder? Onder het kopje strips. Daar staan als goed is de eerste twee albums. En als het goed is, komt er binnenkort komt er nog een derde bij. Nou, dat klinkt uh, fantastisch. Wat goed. Nou, uh, misschien als de mensen geïnteresseerd zijn. Uh, wat is ongeveer uh, wat voor prijs? Wat vraag je voor uh, je strips? 8,50 uh, per album. 8,50 per album. En daar staan ongeveer. 42 pagina's met alle uitgegeven strips en plus nog een paar. Een paar bonus material of niet? <laughs> Zoiets. Ja. ja, nee, fantastisch. Uh... Huub, nee, hartelijk leuk. Ook leuk om je in de uitzending uh, gehad te hebben. Kijk naar. En. Uh... Nou, dan ga ik uh, nog, even, uh, nog even de muziek draaien zo direct. Ja. En uh, nou, vo daar, voordat ik dat ga doen... wil ik nog even zeggen dat er mogelijk iemand is... Uh, die uh, binnenkort een gedicht wil voordragen in de uitzending. Uh, dat, is oh, nee. no ja, dat is nog niet zeker, maar... Uh, het kan zijn dat, uh, dat een, een vriend van mij uh, ja, dat het leuk vindt om... Uh, hij uh, dicht, hij zingt... En uh, Jarl. Ja, Jarl. Ja. Hij uh, maakt heel veel gedichten, zoals je weet. weet en hij, uh, hij, hij kan ook. Uh, sorry? Oh, sorry. Ja, ik kan er wel één. Nou goed, hij oh, nee. kan ook heel leuk uh, zingen. En uh, misschien komt hij binnenkort uh, in de uitzending om een uh, of uh, meerdere van zijn gedichten voor te dragen. En uh, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En uh, nou, als je wil, blijf je nog even hangen. Dan sluiten we zo samen gezellig het programma af. Wat dacht je daarvan? Doe me. Doe me. Ja, ga ik nog even een muziekje draaien. Oké okay, dan. Nou, uh, we gaan even een lekker muziekje uitzoeken. En uh, wat gaan we doen? Ja, dit is wel even leuk. We gaan Paranoi... Paranoid Breaks. Met Deadly Dubs. <middels> I'm <laughs> <laughs> Paranoid Breaks met Deadly Dubs Een lekker stukje dubstep uh, Ben je er nog, Huub? Ik ben er nog Ah, je bent er nog Sorry? Ik vind het een goed nummer Ja, ja, ik, ik ben heel uh, veelzijdig Op het gebied van muziek, hè dus Ik denk, uh, laten we eens even Wat leuks opzetten, een stukje dubstep Ja, waarom ook niet, hè Zolang het maar royalty free is, hè Nou ja, goed... slechte uh... muziek is. Sorry? Dat wil nog niet zeggen dat het slechte muziek is. Nee, maar het is ook voor ieder wat wils. Hè. Daarom draai ik ook heel uh, gevarieerd. Dus uh, wat de een leuk vindt, uh, vindt de ander weer helemaal niets. Dat ja, is inderdaad zo. Dat hou je altijd natuurlijk. Maar ik ben gewoon iemand die mijn eigen mening krijgt. Dus dat scheelt ook niet op. Het open. Ja, het is belangrijk inderdaad dat je, dat je gewoon zegt wat je er zelf van vindt. En als een ander het niks vindt en jij vindt het wel leuk, dan, dan mag dat toch? Ja, dat mag zeker, ja. Ik bedoel, ik ben ook wel eens geneigd om, uh, ik was wel eens geneigd om te zeggen als een ander zei van nou, hè, wat stom, omdat ik, dat ik daarin meeging, weet uh, je wel? Sorry dat ik even door, doorheen zit, maar moet nog niet even een gedicht voordragen, want het is nou vijf van negen. Nee, nee, nee, uh, Jarom moest er nog even over nadenken. Dus die komt waarschijnlijk um, ja, binnenkort een uh, gedicht voordragen, dus misschien volgende week of de week daarna. Oké, okay, maar nou ja, goed. Dat uh, moet je wel zelf weten. Maar... En uh, ja, want Jarl Ja, nee, Jarl, uh, voelde zich ook niet zo lekker. Misschien hangt er een soort van griepje in de lucht. Ik zou het niet weten. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen, ja. Dus uh, ik zou zeggen: voor de mensen die uh, griep hebben, of zich niet lekker voelen, wordt snel beter. Beterschap. Eh, beterschap en ja, uh, nou, komt allemaal wel goed, toch? Nou ja, griepje geloof ik wel. Jawel, ik bedoel, uh, een griepje is ook goed, hè? want uh, meestal bouw je dan uh, antistoffen op en dan kun je er weer strak tegenaan, toch? Ja, klopt. Ja. Dus als je ziek wordt, dan is het eigenlijk alleen maar goed, want daarna word je er alleen maar sterker van. Dat is waar. Je, je komt er weer beter uit, zeg maar. Dat zeker. Hè? Dat is wel de bedoeling, toch, in ieder geval? Ja, zo ik heb er geen bal van af. Nou Huub om nog eventjes leuk af te sluiten. Heb je nog plannen voor het weekend? Plannen voor het weekend? Uh, ja Michael komt morgen langs. Oké okay, oké. Okay. Dan gaan we waarschijnlijk weer wat uh, sketches opnemen. Sketches? Ja we zijn wel bezig uh, om, om uh, sketches uh, te maken. Dus mocht je interesse hebben. Ik kan er een paar mee. Oké okay, uh, een soort van uh, Otto en Lotte achtig. Uh, nee, veel erger. Veel erger. Oh ja, dus dat mag niet, dat, dat kan niet gepubliceerd worden, of wel? <laughs> Sommige niet, nee. Oké, okay, ja, en, en is dat in de, dubbelzinnige, in de zin van dubbelzinnigheid? Heel erg, ja. Uh, we hebben, geloof ik, uh, volgens, mij, in, volgens mij was het woensdag of zo, of het na maar, uh, met nieuw jaar in ieder geval, hebben we een liedje opgenomen. Ik heb oud folk. Kabouter fok. En dat is een parodietje op Kabouter plop. Ja. En dat is die, die, die tune. En dan hebben we een, nou ja, ik weet niet of je ER nog kent. Um, ER, is dat de ziekenhuis serie? <laughs> <laughs> <laughs> ja, dat was Michael geschreven. Had. Sorry? Wat Michael. Nee, ik, ik, ik kan het me niet herinneren, maar ik weet wel dat ER een ziekenhuisserie is. Dat is het wel, ja. Dat klopt. Oh, Oké, okay. dus dan, en daar een, uh, een, een parodie op, zeg maar. Is het zoiets, ja. ja het, was, het was een parodie op een talkshow. Een beetje uh, ja, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey-achtig uh, uh, parodie. Oké, okay, Oprah Winfrey-achtig. Ja, ik weet niet of ik dat om negen uur allemaal moet vertellen, maar... Nou, we, we, ja, we moeten toch zo afsluiten. Maar ik vond het in ieder geval leuk dat je in de uitzending was, Huub. Uh, ik vond het heel gezellig. Ja, en dat gaan we vaker doen. Dat is prima. Gaan we het een keer ook weer ergens anders over hebben. En ik vond het in ieder geval leuk dat je even uh, over, uh, over je strip hebt gepraat. De, de Otto en Lotte. Dus mensen, als jullie geïnteresseerd zijn uh, op de Ridder Radio Chat... Uh, ...staan links naar de Facebookpagina en naar de webshop... ...voor de strips van uh, Otto en Lotte. Van, uh, gemaakt door Huub... Huub, en, uh, van Overveld, ja. Hu Huub van Overveld. Ja, ik, ik, ik noem niet zomaar achternamen zonder toestemming. Maar uh, oké, okay. dus... Uh, nou ah ja, het staat toch wel over het hele internet te <laughs> maken. Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, moet kunnen, moet kunnen. Nou ja, Huub, ik wou zo zeggen bedankt uh, voor dit gesprek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen... Uh, tot de volgende week... Tot uh, volgende week 8 uur. Stipt. Van 8 tot 9 ben ik er weer met mijn programma Avondgekte. En, uh, wat een, en wat een gekte is het, hè? Ah oh, nou, gekke van mij je ze niet krijgen. <laughs> nou ja, we zijn lekker gek. Lekker, lekker uh, gezellig gek, toch? Lekker prettig gestoord, inderdaad. Prettig gestoord, ja. Nou, ik uh, zal aankondigen, we krijgen nu om 9 uur krijgen we Els en Ciobian. Ik wens jullie succes met jullie programma. En dan sluiten wij uh, nu af. Uh, Huub, bedankt. Tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luisteraars, ciao. Dit was Marcus Grimaldi met Avondgekte. Mm. Bye bye. Ciao. Prettig weekend. Have a nice weekend, ladies and gentlemen. Oh, oh. Dat is wel heel erg. Heel erg. Gaat ie lekker, Huub? Ben je moe? Nee, ik ga prima. Oké, ah, oké. Okay. Okay. Nou ja. ja. We sluiten het een beetje dol, dol dwaas af. Oké, okay, mensen. Fijn weekend. En tot de volgende week.